Sea Shepherd activist Erwin Vermeulen is terug in Nederland. Hij werd in december in Japan opgepakt omdat hij een Japanse visser zou hebben geduwd om foto's te kunnen maken van het dolfijnentransport. De rechter in Japan sprak Vermeulen deze week vrij.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 Donderdag werd die strijd definitief in het voordeel van Spanje beslecht. De waarde van de munten wordt geschat op 500 miljoen dollar.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 Het weer vanavond in het noorden mogelijk wat regen. Vannacht wordt het ongeveer 3 graden. Morgenochtend overwegend bewolkt. Smiddags wat opklaringen. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat tussen Maarsen en Utrecht-Papendorp... 3 kilometer op de parallelbaan. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. En we gaan meteen over naar Jab van Jab. Ja, drie minuten geleden, tijdens is het wereldnieuw van jullie, was de vrije schop voor Zandvoort. Max Haarder, schiet die bal over alles niet je deur heen. En daar tot op heel erg rustig naar het doel toe en tikt hem aan de linkerkant van de kippen erin. Zonder met één doel. <lacht> De laatste uur van Salford op zaterdag met SV Salvoort op een 3-1 voorsprong tegen Hellasport. En lekkere muziek uit de jaren 80, Jordan Aura in like I like it! See FM! Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in het uh, derde ja. uur doen? Ja, dat ja, ik, heb, ik heb hier nog zo Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Ik heb hier nog zoveel bierveeltjes liggen. Speciaal ja. voor Gerard ook. Ja, oké, okay, maar goed, ik heb hier nog zoveel bierveeltjes liggen met verzoekjes. Dus daar komen we echt niet doorheen, hoor. Ja, geweldig. Maar goed, luisteraars, het laatste uur. Half vijf, uiteraard, het dier van de week. En hij luistert naar de naam Sivan. Zoals gezegd, kwart voor vijf, daar komt hij dan. Het gedicht Gerard. Uh, verder gaan we natuurlijk uh, straks schakelen naar Joop van Es. Hellas, SV Zandvoort, Rob zei het al, tussenstand 1-3. Uh, voor het eind van deze wedstrijd live over schakelen naar Joop van Es. Voor de rest nog wat uh, sportnieuws en uh, ja, veel verzoekjes hè. Ja, waaronder deze, de oh, Shadows. Oh. Ja, speciaal voor de jarige Joop van gisteren. 65 is hij geworden. Gerard, daar hebben we het over. If you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 Share. Don't ever change that smile, you're smiling now Speciaal voor de jarige job van gisteren. Gerard van harte gefeliciteerd. Heel zo voor weet het inmiddels. Hij is 65 geworden. Ja, het is glad. En straks nog een mooi gedicht. Ja, ook oh, nog. Oh, oh, straks om oh. kwart voor vijf meer. Ze hebben om half vijf nog een dier van de week. En nog voetbal en nog veel meer. Wil ze niks zeggen al met jou? Willen ze, willen ze niet met je praten? Ze gaan ze bellen en dan, dan gaan ze dus bellen. en dan, ze stil. Vallen ze stil, ja. ja. ja Dat zou dan dan ik, ik ook hebben. Gaan we gewoon even kijken. Hallo, hallo! Ja, ik heb gebeld, dacht ik?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 Heel graag, we zijn er ja. hartstikke blij mee. Het ja. moet wel een hele goede kwaliteit zijn, want het beeld komt op tv. Ja. Goed, dat was een duidelijke oproep, uh, Rob. Nou ja, laten we hopen dat er iemand reageert, uh, Albert-Jan. Laten we hopen. People help the people, hè, zou ik zeggen. Zullen we hem dan maar meteen gaan draaien? toepasselijk hoor, ja een bruggetje. Hè? Birdie people help the people, help ons aan de webcam, alsjeblieft. Hiding in those weak and drunken hearts. Yes, he kissed the girls and made them cry those hard faced creams of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights, Fiery throngs of muted angels giving love Uit hitlijsten van vandaag hoor je Birdie en People Help The People. Voor het slot van de voetbalwedstrijd gaan we snel weer over naar Riofres. Ja, maar nog steeds wel van voetbalgoed. maar het zal niet gek zijn. En waar uh, Hellersport met alle macht probeert toch nog even een tweede doelpunt te scoren, voor ons toch staat er en de verdediging van Zandvoort. staat goed vast en, en stevig en uh, Boydavid houdt er ook nog een paar balkjes mooi uit en net hier vlak voor mijn neus was het een Berg die echt met een snoeihard schot die er volop in problemen bracht maar die bal ging niet over de doellijn geen dus geen doelpunt is die is weer Hellas uh, aan het aanvallen en daar komt er een beetje vrij. hè? Dan komt er geen vrij. Maar natuurlijk, natuurlijk is ze daar. Die hele sterke uh, Peter Koper die die bal weg gaat werken. Nou, Bas Lemmens, Lemmens. Ze probeert daar mol te bereiken. Dan gaat dit niet doen. Zit een uh, speler van Hellesvoort weer. Hier een aanvoud. Oh, een stedigende fout van Zandvoort. Maar dat is uh, ja ergens binnen. de buurt van de cirkel, van de middencirkel. Uh, dus dat is niet zo gek ver... Uh... In het, in, het, in het gebied van Zandvoort. Komt die bal, gaat hoog. Natuurlijk, want dat is al lang een spits. Boy de vet bokst hem weg voor de voeten van een ja, heel hoog speler. Spelt hem even terug, Dan komt weer een hoge bal. En daar staat weer die En Weer moet uh, uh, Boy de Vet die bal wegboksen. Maar die doet hij wel naar Mol toe. Mol, probeert uh, Daniel Arms. Arms die eindelijk weer eens een keertje in wedstrijd mag spelen. Laatste kwartier is hij erin gekomen. Arms die heeft de allereerste wedstrijd van het seizoen meegedaan. Is geblesseerd geraakt. Kon helemaal niets meer. En die heeft er nu eindelijk weer... Het is gekregen van Pieter Keur. En daar hebben uh, buiten spel gevallen, bij, bij Zandvoort. Wat zie je, aan de bal? Rikkers naar uh, Nigel, Mince, uh, well, right, Nigel Berg. Berg krijgt hem terug. Maar laten we onze voeten doorlopen. En dat betekent dat we uh, wel een sport gaan gooien. Op de middenweg. Serie en -borp. En die gaat toch bijna er nou, ook. Maar Hij zit heel goed daar. Um, Michael Kuil is op te letten. Nee, we zien niet Michael Kuil, Dat was weer uh, te kopen. En die bal is nu weer. Op de grondgebied van Hellesport. Alhoewel hij nu alweer over de middellijn is. Want Hellesport is aan het drukken. Hij probeert Zandvoort alle mogelijke manieren uit het spel te halen. Dat lukt niet. Zandvoort blijft er stevig staan op, de, op zijn voeten. En kijkt... het is een hele grote ding, kijk ik. Dan gaat die bal nu weer naar, naar de andere kant toe. Bijna wordt hier een beetje ruimte opgezocht. En dan krijgt best Lemmers het moeilijk. Want die jongen die de tegenover staat, heel snel die bal gaat voor. En dan is het weer kopen die kan wegkoppen. kopen naar Mol. Er dus staat alleen nog maar één man voor bij de middenlijn. En dat is Daniel uh, Arends. Die krijgt niet de bal, want dan gaat naar de andere kant. En daar staat Nijs van Berg. Die kunnen hem ook aannemen. En ik kan proberen om zijn. Hij is sneller. Uh, ja, hij gaat, ja, gaat hij langs? Is hij sneller? Ja, hij is. Nee. En hij, hij kan er net niet op tijd bij komen. Hij had niet verwacht dat die bal toch nog door zou rollen. En dan stopt hij, weet dan ben je te laat natuurlijk, dan gaat hij verdedigen op volkskrims, snelheid gaat die bal toe en heeft de nou weer uitverdedigd. Nu aan de linkerkant van het spel, van Zandvoort, op de middenlijn, is het nog steeds Elsport Helis, die die bal in de bal bezit heeft. Want dan weer verder, die hele lange spitsen, gaat hij, hij gaat via even kijken, dat is Chris Dilger gaat hij over de achterlijn. En Helmsport mag nog een corner nemen vlak voor tijd, van Zandvoort is zien aan de linkerkant van het veld. De bal wordt hier weer even rustig gehaald, alsof ze alle tijden van de wereld We hebben. Er zijn wel 1-3 achter. dat is natuurlijk wel lekker. Ja, nu gaan ze het tempo draaien, met twee mannen. Ik denk dat ze een korte corner gaan nemen, inderdaad, hij is genomen. En nu gaat die bal weer voorkomen. Gaat hij inderdaad komen, een, be een beetje te laag. En dat is ook zand voor de weg te koppen. En nu weer, toch weer uh, helftsport, dat is bal, zit er weer een hoge bal voor. En dat is Lemmels die kan koppen. Lemmels, naar nou, Rickers, Rickers, die kan er niet bij komen, probeert het wel. En nu zit uh, Max Heidewerk, die kan die bal wegspelen en dan gaat Maurice Molde vandoor. Mol is helemaal alleen, hij probeerde over de hele grote afstand, probeert hij naar zo'n werk te bereiken, hij krijgt wel de bal, het is schitterend dat die bol vandaag geplasteerd heeft, wordt tegen tegengehouden aan alle kanten door zijn tegenstander hij gaat er toch nog door, hij gaat weg, hij gaat, gaat, gaat de 6 meter in, hij gaat de meter, gaat doen. hij schiet, maar schiet tegen de voeten van de helft sneller en, en die dansen voor hetzelfde, maar naar uh, Robert Kales Kalens naar uh, Mol, Mol, helemaal naar zijn terwijl hij de hele middag eigenlijk al uh, in de Gespeeld. die bal is over de lijn. die, die grensrechter, die speelt vals, want ik sta er op de pal op, die bal was gewoon over de lijn. En hij zegt, lekker doorstellen, want we was niet niet over. maar dat is in het voordeel van zijn eigen spelers. En, ja, en dan, dan krijg je ook, vind ik, als hij zich tegen de scheidsrechter heeft slecht naam, het is toch zijn speeltje, Ja, kijk niet eens op zijn klok, weet niet, die, die, ik weet niet wat er aan de hand is, nou, waarschijnlijk is die, ja, die is en mm. natuurlijk moet de de scheidsrechter de, de, de bal, daar is de andere kant, maar de scheidsrechter stond er goed bij, zondig het mag gaan gooien. Samt in de persoon van Rotterdam, die rikers, die er Witsert ermee, eh, gooit naar Ares. Ares kan die bal aannemen, vrij simpel, maar de deur ook tegen zijn benen gestopt. mag blijkbaar, maar hij blijft bal nou, nou, uh, dat bal bezitten Mol. Oh, Mol die stond aan de shirtje van zijn tegenstander te trekken en dat mag blijkbaar niet van deze schaar zitten. En daar ja, gaat een uh, gele kaart voor Ares want die blijft mekeren over die, die saaie slot van ze.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 Komt die bal, het middenlijn staat weer zijn hele lange man. ze dus hebben drie, vier lange mensen bij Hellasport. En die, die kunnen niet uh, altijd overal zijn Toen begrijp ik. Dan moesten, stonden, stormen ze weer het, het stadsopgebied in en dat wordt weer gewerkt door Bas Lemmens. Lemmens, die bal uh, komt een beetje ongelukkig uit en uh, die ligt nu voor de voeten van een Hellas-speler. Wordt ingespeeld. Alles niet iedereen rond de stassofiet. En daar is een hele mooie bal gestopt door uh, Boydevit. Die scheidszetter die blijft het doorspelen. Ik snap er helemaal niets meer van. Hij is 15 minuten over tijd bezig. Maar dit brengt gewoon een die bal weer in het veld. En probeert daar maar eens te breken. Dat lukt ook uiteindelijk via De Aarens. Die krijgt helemaal een mooie dieptepaas. komt er hier in hier wel naar de achterlijn. Berg is voorin. Mol is voorin. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat proberen. Gaat hij 16 meter in? Nee, hij gaat er niet in. Hij probeert het wel. Maar hij wordt goed verdedigd daar. En nog steeds heeft in balbezit, maar het wordt steeds meer naar de zijlijn gedreven. En daar gaat het inderdaad vier voet van een speler toch over de zijlijn. Hij had de kans om die bal voor te geven, maar er waren maar twee zandvoorters in de 16 meter tegen vier van Helle Sport. Ja, en dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk. Plus de keeper dan natuurlijk ook. Maar goed, zandvoort heeft die bal balbezit op de zijlijn. Wordt ingegooid door Rickers naar Arends in de voeten. Arens, twee mannen heen. En dat is het eigenste voor van deze schijfzetten, die toch nog een uh, gele kaart of 5-6 nodig had om deze wedstrijd in de geel te krijgen. Zandvoort pakt een hele mooie punten hier, wint 1-3 en blijft in ieder geval op die zesde plaats van de randlijst staan. Dankjewel Jan Fres. Volgende week uit, uh, op de we het woest de august. Oké, okay, we zijn er volgende week weer. Dankjewel Jan Fres voor je verslaggeving van vandaag. En een mooie winst dus voor SV Standvoort. 1 tegen 3, dat is een, uh, is een mooie stand. Daar kunnen we de volgende wedstrijd weer lekker mee uh, ingaan. Zo dadelijk het dier van de week.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 Toen ze binnenkwam was ze erg mager, maar vele lekkere hapjes later komt ze inmiddels alweer wat aan. Pizza? Oh, die die voeren ze aan de vossen. Okay. Omdat ze is gevonden is er niet veel over haar bekend. Of ze kan omgaan met kleine kinderen, katten en weten we eigenlijk niet. Ze speelt erg graag de baas en tegenover andere honden valt ze nogal uit als ze aan de lijn loopt. Maar met de juiste aandacht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 Uur. Telefoon is te bereiken op 571 en via internet www.dierentehuiskennemerland.nl. Wie geeft Sivan een huis en, en thuis? Dat was hem weer, het Dier van de Week bij CFM. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik verheug me er nu op. Ja, we gaan ons voorbereiden. Oeh, wat spannend. Het gedicht van de week bij CFM. Mr. Cornels, here is 54, uh, he 75.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 John en dat ook zo mooi nummer music en dan uh, die lange uitvoering heerlijk heerlijk heerlijk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 The sides you looked out Five.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 met je ogen. Ik keek je aan en kreeg.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 Hoorde ik je zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je straat en al with The song for Radio With Love Potion Number 9